Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Regeringsleiders bijeen voor cruciale eurotop. Verontwaardigde reacties op uitzetting Mauro en flitspaal voorschoten al eerder doelwit van Dalen. De regeringsleiders van de EU-landen zijn in Brussel aangekomen... voor het overleg over maatregelen tegen de Europese schuldencrisis. Er wordt onder meer gepraat over de versterking van het Europese noodfonds... de afwaardering van Griekse schulden door banken in Europa... en het versterken van de buffers van banken. Premier Rutte zei vlak voor de top dat er nu echt oplossingen moeten komen. Hij benadrukte verder nog eens dat hij wil praten over stevig toezicht op Europa... om in de toekomst een nieuwe crisis te voorkomen. Italië is onder druk gezet om met een oplossing voor zijn schuldenprobleem te komen, maar wat voor plannen de Italiaanse premier Berlusconi heeft, is nog onduidelijk. Er werd gesproken van een akkoord over verhoging van de pensioenleeftijd, maar Lega Nord, de coalitiepartner van premier Berlusconi, is fel tegen de verhoging. De Duitse bondskanselier Merkel kreeg voor haar plannen vanmiddag brede steun van het Duitse parlement. 503 van de 596 parlementsleden stemden voor de plannen om het Europese noodfonds te versterken.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 De advocaat van Mauro zegt dat hij eerst het Kamerdebat van morgen over de kwestie afwacht. Is de uitkomst daarvan negatief? Dan stapt hij naar het Europees Hof in Straatsburg, wegen schending van het kinderrechtenverdrag. Mauro is nu 18 en woont in een Limburgs gezin. Hij kwam acht jaar geleden alleen naar Nederland. De ginspartij CDA lijkt leerst te steunen, waardoor een kamermeerderheid ontstaat. Maar de kwestie ligt gevoelig in de regeringspartij. Kamerlid Verrier wil nog voor het de debat overleg met de fractie.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 Op het Museumplein in Amsterdam is een noodverordening van kracht. Die is door burgemeester Van der Laan afgekondigd... om nieuwe rellen tussen Turken en Koerden te voorkomen. Onder Turken circuleren oproepen om op het Museumplein... tegen de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. Zondag werd er ook gedemonstreerd... en toen werd na afloop een Koerdisch centrum aangevallen. Veel Koerdische en Turkse organisaties hebben hun achterban opgeroepen... vandaag niet naar het Museumplein te komen... Op het plein zijn samenscholingen verboden. Er is extra politie op de been. In de Verenigde Staten is een oud-directeur van Goldman Sachs gearresteerd. De 62-jarige Rajat Gupta wordt ervan verdacht... dat hij een bevriende investeerder heeft getipt over ontwikkelingen bij de Zakenbank. hem hebben we laten weten dat Warren Buffett in Goldman Sachs wilde investeren... voordat dat algemeen bekend werd. De flitspaal in Voorschoten, waarbij afgelopen weekend een explosief ontplofte... was een dag eerder ook doelwit van vandalen. Er stonden toen mensen bij de paal met iets dat op een slijptol lijkt. Zo blijkt uit verklaringen van getuigen. De politie vraagt mensen die in het weekend of eerder verdachte personen... bij de flitspaal hebben gezien om zich te melden. Bij de explosie van zondag raakte een landmachtmilitair zwaar gewond. De man van 44 moet zijn rechterhand missen.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 De NOS en het ANP wekken bij het publiek het meeste vertrouwen als digitale nieuwsleverancier. Ze krijgen als beoordeling een 7,3, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Newcomb Research and Consultancy. Het gemiddelde rapportcijfer voor kranten is een 6,4. Sociale media als Facebook, Hives en Twitter scoren qua betrouwbaarheid een onvoldoende. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van digitale nieuwssites werd vorig jaar voor het eerst uitgevoerd. Tot slot het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. De morgen veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Vrijdag en in het weekend is het droog, met vooral zaterdag veel zon. AWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk vastgelopen aan de zuidkant van Den Haag... door haperende verkeerslichten op de N211. Dat is de weghoek van Holland richting Den Haag. Dat verklaart de file op de A4 Amsterdam-Delft bij Den Haag-Zuid, 3 kilometer. En ook op de Provinciale weg daar is het dus vastgelopen. Voor de rest een vrij normale avondspits. Het neemt alweer af, 150 kilometer, alles bij elkaar. Een paar opvallende dingen. Op de A7 Groningen naar Heerenveen door werkzaamheden bij Hoogkerk, 3 kilometer. Het is wat drukker op de ring van Amsterdam, op de A10 West voor de Continental, 6 kilometer. Na een ongeluk eerder vanmiddag daar. Op de A50 arnhem os tussen knap het Grijzoord en knap het Ewijk, 11 kilometer file.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 NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedenavond, acht minuten over zes. Wij beginnen dit half uur in Amsterdam. Waar de politie een confrontatie tussen Turken en Koerden probeert te voorkomen. Bij het Museumplein in het centrum van Amsterdam is het rustig gebleven na het samenscholingsverbod. Maar bij het Surinameplein in het westen van de stad lopen de emoties hoog op. Matthijs van de Wiel is daar. Wat is er aan de hand? Ja, precies om de hoek bij het Surinameplein. Daar is dat Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum... Uh, Koerdisch centrum hier in Amsterdam, waar zondag dus die aanval is geweest van Turkse demonstranten. Om die reden is vandaag dat Koerdische centrum de hele dag bewaakt. Niet alleen de, door de politie, maar ook door tientallen, misschien wel een paar honderd Koerden uit heel Nederland, die hier naartoe zijn gekomen om letterlijk een menselijk schild te vormen rondom hun centrum. En uh, met steun van de politie natuurlijk. De politie, de ME die hier de kade heeft afgegrendeld, er hangt een helikopter in de lucht en zelfs aan de overkant van de de weg heeft afgezet om te voorkomen dat daar groeps, groepjes Turkse jongeren zouden komen provoceren. Dat is niet helemaal gelukt. Af en toe kwam er dan toch een groepje Turkse jongeren langs aan de overkant. Ik zei hier met uh, meneer Ecek, Egid Ecek, een van de bestuursleden. Egid ja, e Ecek. Hey, ja, dat zei ik ook, Egid Ecek. En nee, Eşek, ik spreek uw naam niet helemaal goed uit. Nou ja, even dat daar gelaten. Dan laai je de emoties toch enorm op. Twintig en minuten geleden werd er heel hard geschreeuwd. U ziet dat als een provocatie als die Turkse jongeren aan de overkant hier komen? Dat zien we zeker als provocatie, want we hebben duidelijk aangegeven, wij willen uh, geen geweld. Wij willen geen geweld in Amsterdam. En wij gaan niet naar het museumplein. We hebben ook ervoor gezorgd dat onze jongeren nergens naartoe gingen. U heeft ze hier gehouden, expres? Daar hebben ze inderdaad ja. expres in onze vereniging gehouden. Ja, ik zag dat ook oudere mannen hier moeite hadden om de jongeren in bedwang te houden, hier te houden op het moment dat ja. die Turkse jongeren aan de overkant langskwamen. De emoties zijn erg hoog opgelopen. En dat wil in de achtergedachte nemen dat er heel veel mensen ook hier uh, afgelopen zondag in de tijdens de aardbeving mens, uh, mensen verloren zijn, familieleden kwijt zijn. En dat er daarna mensen in ons eigen huis zijn aangevallen, in ons Koerdische center. Dus, ja. uh, en daarna wordt er nog een keer geproverseerd, eigenlijk, ja. Ja, dan loopt de emoties hoog op. Ja, er werd heel hard geschreeuwd. Nou ja, de politie was uh, met genoeg manier op de been om ze hier in toom te houden, de Koerdische jongeren, om de confrontatie, de fysieke confrontatie, te voorkomen. En Wat ik dan wel zag, is dat die Koerdische jongeren dan PKK-PKK gingen scanderen. En daar gooien ze ook wel weer olie mee op het vuur, hè? Ja, ik, u vertelt het heel mooi. Maar we hebben Turkse nationalisten die hier helemaal naar ons vereniging toe komen. Uit het heel Nederland misschien. En die komen hier proficeren voor ons deuren, En dan wordt er aan ons eigenlijk verwijt gemaakt van... Ja, jullie hebben de ja. Ja, nou het PKK vlaggen Nou ja, ik zeg het de omdat de, de bedoeling was van de burgemeester... en van een aantal Turkse en Koerdische organisaties gezamenlijk... om vooral de rust te bewaren in de stad. Ze kwamen met de verklaring. Vooral niet demonstreren. Hou je gedijst. Toen kwam die noodvoorordening. Nou, allemaal dat om het conflict hier niet te importeren in Amsterdam. Uh, dat is gelukt op het Museumplein. Daar was het de hele middag heel erg rustig... want daar was demonstreren ten strengste verboden. Maar hier uh, rondom het Surinameplein en naar de Sloterkade... is dat niet helemaal gelukt. Flinke emoties hier vanavond. Martijs van der Wiel, dankjewel. De Europese regeringsleiders en de vertegenwoordigers van het IMF... zoeken op dit moment hun plekje op in de vergaderzaal... voor het topoverleg over de crisis rond Griekenland en de euro... Het is nu of nooit, hebben we vaak gehoord, de hele wereld kijkt toe. Tijn Sadé is onze correspondent die daar ook is in Brussel. Hij peilt de stemming onder zijn collega's. Wordt het zoals gehoopt de moeder aller eurotoppen? Ja, dat wordt de laatste tijd bij elke top gezegd. Maar dit is wel een hele fraaie aan het worden, denk ik. Het wordt een, uh, een bijzondere gebeurtenis. Op de balustrade waar tv-journalisten de stand-uppers doen... staan alle camera's klaar. Een van de technici ligt nog even lekker te pitten... Bonjour. Voor het Moet nu? Oui, ça <laughs> U bent een Egyptisch journalist, spreekt ja. goed Nederlands? Een beetje, ik doe mijn best. Hè? Hele belangrijke avond, zegt uw collega net. Heel belangrijke avond, ja. Voor het raadsgebouw in Brussel hebben tientallen televisieploegen zich al opgesteld. Terwijl hier boven mij in de lucht ergens de Duitse bondskanselier Merkel haar veiligheidsgordel omdoet. Die is klaar om zometeen te landen. Ze heeft zich enorm moeten haasten, want pas om half twee vanmiddag, een paar uur geleden dus, kreeg ze groen licht in het Duitse parlement. Nu die Bundeskanzlerin voor Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland kan es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es Europa schlecht geht. Wenn ich es aber nach Abwägung aller Argumente für und wider für Vertretbar halten, dann muss ich es eingehen, auch wenn es ein Risiko ist. In Duitsland kan het niet goed gaan als het in Europa slecht gaat, zegt Merkel. Wat ik nu ga doen, dat moet ik doen, ook al zijn er risico's aan verbonden. Mijn dame, well, I'm working here for France 24, so I'm doing a lineup of of lives on the air practically all night. We're hoping, we're optimistic at this stage that something will come out of it, even though there's been a lot of pessimism all morning. Opheerbart, collega van de VRT televisie, we staan buiten zeven wagens van jullie. Dat is niet niks. Het zijn de grote middelen vandaag. Hè. Grote gebeurtenissen. Es blijft hier niets anders. übrig. Ze moet deze Rolle spelen, weil Deutschland met afstand am meesten zahlt. En wenn Deutschland zich met Frankrijk niet einigen kan. Stefanie van de, de Duitse Krant Die Welt. Merkel, zij is de hoofdpersoon. Ze heeft eigenlijk genoeg Ärger zu met haar eigen coalitie. En moet jetzt ook nog die Euro-Krise lösen kuntte men vast zeggen die Duitse kanslerin kan aan een light doen. Die hoofdrol past daar eigenlijk helemaal niet. Ze zou eigenlijk veel liever de problemen thuis met haar eigen coalitie willen oplossen, maar ze zal wel moeten want Duitsland betaalt het meest en wie het meest betaalt, die schrikt dus inderdaad Merkel in de schijnwerpers vanavond. Het zoeklicht staat echt op deze plek. Dus men moet ergens mee komen, ook al is het niet uit te leggen na afloop, maar de indruk moet gewekt worden dat er iets van een oplossing en iets van een verbeterde situatie zichtbaar is. Hoe zorg jij ervoor dat, uh, dat je tot wellicht middernacht of uh, vier uur uh, morgenochtend fit blijft? Uh, Coca-Cola, af en toe uh, aan de rekstok hangen. Nee, ja, dat is gewoon wachten, kijken en opletten en uh, praten met de collega's. Want wij zitten er niet bij, want zo transparant is Europa nog steeds niet. Ze zitten daar ergens boven, hè, in dat zaaltje wat we daar zo zien, hè, volgens mij achter die gordijnen. Ja, precies. Daar waar de lift voor ons niet verder kan, uh, daar zitten ze. Kees Bouwman vanavond met cola aan de rekstokken. En daar moet het dus gebeuren, het overleg van de 27 Europese regeringsleiders van Europa. Het gaat eerst om een kort informeel overleg. Daarna moeten de landen die niet de euro als munteenheid voeren de zaal verlaten. In Brussel stond vanmiddag bij de hoofdingang Joris van Joris, Je had het over Berlusconi, die is gearriveerd. Die zagen we naar binnen gaan zonder iets te zeggen. Heb jij hem in de ogen kunnen kijken? Ja, zeker. Het was, hij zei niets, zoals altijd. En, maar hij had wel zijn, zijn brede grijns, zoals altijd. Dus en, ja, je zag niks bijzonders aan hem. Het leek goed met hem te gaan. Hij is ondertussen binnen. Ik kan hier meekijken op grote schermen... wat er binnen in de vergaderzaal gebeurt. Zo'n beetje het babbeltje vooraf. Eh, Berlusconi is binnen, stond net even vriendelijk met iedereen te praten. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, president van Europa... die verwelkomt iedereen. Mark Rutte is ook binnen. Nou ja, ze zijn er bijna klaar voor. Oh, Angela Merkel en Sarkozy nu... Bijna hand in hand. In ieder geval als broer en zus komen ze nu binnen. Hand in hand, die houden we erin. Bijna. Het wordt een lange nacht, zo is duidelijk. We gaan nou in die eerste informele um, overleggen uh, die 27 regeringsleiders, he, dus alle, alle Eurolanden het over hebben. Ja, die 27 regeringsleiders die komen nu bijeen, het eerste uur, omdat de Britten dat wilden. De Britse premier Cameron, die heeft afgelopen zondag bedongen, heeft hij flink ruzie uh, over moeten trappen met Sarkozy, bedongen dat hij ook aan tafel mag zitten vandaag, omdat het voor hem heel belangrijk is. Kijk, Groot-Brittannië heeft de euro niet, maar het heeft wel de city, waar heel veel banken zitten. En er worden ook afspraken gemaakt over de banken, over het steunen van banken van Europa. Dus Cameron stond erop, ik wil erbij zijn. Nou, dat is geregeld Hij mag nu het eerste uur mag je erbij zijn, daarna. Ja, moet hij de zaal verlaten en blijven de 17 landen over die de euro hebben. En Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië vallen dan dus af. Ja, en, en die gaan met elkaar praten. Gaan ze ook nog dineren? of Hoe, hoe ziet die avond eruit vanaf 7 uur? Uh, er gaat waarschijnlijk eerst een familiefoto komen. Dat betekent dat gaan ze allemaal voor een blauw schermpje staan. Er worden de, de standaardfoto's genomen. Nou, die kun je bijna van de, een, van de ene top naar de andere top kopiëren. Ja, dat kan je eigenlijk ook wel overslaan. Nou ja, dit keer is de Deense premier uh, uh, uh, een nieuw persoon. Dus die oh. kan, nou ja, de foto is net iets anders. Maar goed, dat wordt gedaan. En vervolgens uh, gaan ze uh, weer terug aan tafel. Ik denk dat ze nu beginnen met een diner. Dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, er is altijd een diner, maar dat is een werkdiner. Daar wordt ook gewoon overlegd. In kleine groepen vaak, aan kleinere tafel Tafels. Daarna gaan ze weer een grote, ovale tafel zitten... waar euh, nou ja, met 27 plaatsen, waarvan er dan vanavond maar 17 bezet zullen zijn. Joris van Poppel vanuit Brussel. En de NOS houdt u via internet, radio en televisie... vanavond op de hoogte van hoe die top verloopt. Er komen berichten uit Libië dat Gaddafi's zoon Seif... zich zou willen overgeven aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zegt een woordvoerder van de overgangsraad. Voor het eind van de uitzending hopen we u daar meer over te kunnen vertellen. Verkeersinformatie, René Pazet. Het aantal files neemt geleidelijk af. Het zijn nog uh, 128 kilometer file, verdeeld over 30 files. Werkzaamheden in het noorden van het land bij Hoogkerk zorgen voor file op de A7 van Groningen naar Heerenveen. En de langste file buiten de Randstad staat op de A50 Arnhem naar Os. Tussen Knop het Grijzoord en Knop het Ewijk 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het kan Amsterdammers en toeristen in de hoofdstad niet zijn ontgaan vandaag. Voor de deur van het paleis op de Dam zag het wit van de auto's. Elektrische smarts stonden in slagorde geparkeerd. Volgende maand start in Amsterdam het grootste deelautoproject ter wereld... met volledig elektrische auto's. Het heet Car2Go en de gemeente is de grote stimulator. De witkar is historie, de elektrische stadsauto's in de, is de nabije toekomst. De hoofdstad heeft er een nieuw vervoermiddel bij. Een auto die je afrekent per minuut en, ook belangrijk in Amsterdam, waarmee je gratis parkeert. Louis Dekker. 300 stuks, volledig elektrisch. De auto's zijn te herkennen aan hun uh, witte carrosserie... met de blauwe Tridion kooi. Dat is de veiligheidskooi die een smart zo kenmerkend maakt. Vanaf 24 november in de hele stad... De auto's bevinden zich uh, eigenlijk binnen de ring van de A10... en bestrijken een gebied van ongeveer 80 vierkante kilometer. Nou, de hele stad... Amsterdam-Noord niet, hè? Amsterdam-Noord hoort niet tot het zogenaamde Car2Go-werkgebied. Peer Pesjaar van Mercedes-Benz Nederland, waar Smart onder valt en Car2Go ook. Amsterdam is de eerste stad waar Car2Go zich vestigt... Uh, en gaat rijden met volledig elektrische aangedreven auto's. Op dit moment zelfs uniek in de wereld. Uh, een stad die spoedig gaat volgen is San Diego... Ook met elektrisch aangedreven smarts. 29 cent per minuut gaat het kosten. Dat is inderdaad de prijs die je betaalt op het moment dat je in een car to go stapt. Maar is dat met alle concurrentie, van benenwagen tot tram, van eigen auto tot bus, is dat verleidelijk genoeg? Wij denken dat dat heel verleidelijk zal zijn. En dat denkt u niet alleen? Daar geloven we ook in. De wethouder die verantwoordelijk is voor verkeer en vervoer in Amsterdam, is ook verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. Ja. Hij heet Erik Wiebes. En die luchtkwaliteit, daar draait het hier om, hè, bij die 300 elektrische auto's. Want daar kunt u veel winnen. Ja, en dat is ook nodig. Want de lucht in Amsterdam is niet schoon genoeg. Je ziet het niet zo. Het stinkt ook niet heel erg in Amsterdam. Maar toch is het een serieus probleem. Amsterdammers gaan bijna twee jaar eerder dood dan gemiddelde Nederlanders. Dat is natuurlijk niet goed. Wethouders die worden geterroriseerd door een agenda. Dus u staat nu hier, maar u moet alweer ergens anders zijn. Een paar minuten geleden. Dat gaan we maar even elektrisch doen, hè? Wat is de rit? Wij gaan uh, het damrak op. Vanaf de dam naar het station gaan wij een rit maken. Een korte rit. Er staat een auto gereserveerd voor u. Dus u bent van harte welkom. En dat gaat ons kosten. 29 cent per minuut. Ja, met een maximum van uh, 13 euro per uur. Vinden we dat duur? Nou, het is veel goedkoper dan taxi. Duurder dan de tram? Het is iets duurder dan, uh, dan de tram. En dan is er ook nog de good old benenwagen. Dan is er ook de good old benenwagen. Maar uh, dit... Het concurreert niet met de andere manieren van transport. Het is er aanvullend op. Voor sommige ritten zal het je meer dan waard zijn. Voor anderen zeg je, ik loop wel even. Wij gaan erin rijden. Zo. zo. Zit u lekker? We zitten hier prima. Nou, hou hem heel. Ja, maar dat gaat wel lukken. Wat onwennig richting CS. Dit is zo'n plek in Amsterdam waar lopen sneller is. Dit zou ik hebben gelopen, ja. Een goede Amsterdammer loopt dit. Maar nu doen we het even elektrisch. Is het nou waar dat u vroeger, toen u elf was, een poster boven uw bed had? Ja, de witkar is geïntroduceerd in maart 1974. En dat was de maand dat ik elf was. En jongetjes van elf vinden elektrische auto's waar je altijd in kan stappen geweldig. Ja, ik had heel wat anders boven mijn bed, hoor. Nee, ik was niet van de Ferraris, maar ik was wel van de Witcar. Ik had daar inderdaad plaatjes van boven mijn bed. En daarom straalt u nu zo in uw, zoals u hem zelf noemt, supersonische Witcar. De Witcar 2.0. Ja, kijk, een beetje Amsterdammer noemt het toch gewoon een Witcar. Wij zijn uh, de pioniersstad, de Eerste stad ter wereld waar dit wordt gelanceerd. Maar voor ons is het gewoon de tweede keer. Welke Amsterdammer gaat dit doen? Welke Amsterdammer gaat met een pasje door de stad lopen om af en toe zo'n auto van de straat te plukken? Het hoeven niet alleen maar de innovators te zijn, of de jongeren, of de autofreaks, of de Witcar-enthousiasten. Dit is voor iedereen in een bepaalde situatie een oplossing. Weet u nog hoe het eindigde met de witkar? Er waren er 25 in 1986 en toen ging de stekker eruit. De witkar heeft het uiteindelijk niet gered. En ik geloof dat het de gemeente was hè, die het heeft verknald. De gemeente heeft zich toen niet van zijn beste kant getoond. De, het liep met name met uh, vergunningen uh, niet altijd goed. En dat gaan we nu echt anders doen. Oké, okay, ik ga u laten uitstappen. Zullen we maar parkeren? Een goede rit gewenst. Dank u. Hoe kom ik terug? Ik mag niet over de trambanen. Dit is jouw probleem. Louis Dekker, maar op de een of andere manier... heeft hij uh, die studio in Hilversum toch bereikt met zijn verslag. Seve al-Islam, een van de zonen van Gaddafi... zou overwegen zich aan te geven bij het internationaal strafhof in Den Haag... sinds de dood van zijn vader... Muammar Gaddafi vorige week heeft niemand een idee waar safe is. Het was altijd zijn beoogde opvolger. Verslaggever Hans-Jaap Melissen volgt de situatie in Libië, rond Libië, bij Libië, met Libië. Hans-Jaap, deze berichten over safe. Waar komen die vandaan? Van een hoge militair van de Nationale Overgangsraad. Die zegt dat men in gesprek is met zowel Saif al-Islam... Als de heer Al-Sanoussi, het hoofd van de inlichtingendienst, lange tijd. En die zouden zich via een buurland willen overgeven. Nou, het internationaal strafhof in Den Haag, daar zouden ze dan naartoe willen. Uh, die zegt daar nog geen betrouwbare informatie over te hebben op dit moment. Goed, zich overgeven als ze daar toch van uitgaan. Waarom zou die dat overwegen? Nou. Wat we uit deze berichten horen is dat hij geen kant op zou kunnen. Dat hij zou overwegen naar Niger te gaan. Maar dat, dat ze daar te veel geld ook zouden vragen. Bijvoorbeeld, Dat is een van de berichten die nu binnenkomen. We moeten altijd even voorzichtig zijn. Hè? In, in, het is allemaal net bekend. Uh, en, maar hij denkt wellicht ook dat hij uh, misschien wel kan winnen in Den Haag. Dat hij geen zin heeft in, in een leven on the run. Maar wacht even, maar, je zegt te veel geld vragen. Vraagt Niger dan geld voor hem? Ja, het is een hele rijke familie en als het gaat om... Als je, Asiel, uh, daar moet je voor betalen. Ja, en, en, dan kun je je dan afvragen of dat dan van de echte normale overheid daar is. Of dat hij daar contacten heeft met mensen die hem uh, zouden kunnen helpen of zo. Maar dat blijven allemaal onbevestigde berichten. En ja, hij denkt wellicht dat hij, uh, nou, dat hij een zaak voor het strafhof. hij is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Samen met zijn vader, die is dood. En ook die als senussi en, uh, en het kan hem ook een podium geven. En het kan het ook nog wel eens lastig maken voor bepaalde mensen... waar we nu van weten, sinds de val van Tripoli... dat er toch nauwere contacten waren. Zoals met uh, Tony Blair en Saif al-Islam. Saif was het gezicht naar het westen. De schakel tussen Libië en het westen. Vooral ook in die periode dat... Libië even weer dichter naar het westen opschoof. Na 2003, toen ze de wapens hadden af, uh, weggedaan, Ze maar uh, de chemische wapens. En, nou ja, uh, hij denkt mogelijk iets te kunnen winnen. Maar we moeten afwachten of het dus waar is. Want we hebben ook een audioboodschap van de week gehoord... waarin hij zei door te zullen strijden. Wij wachten de officiële berichten af. Hans-Jaap Melis was dat over het al-Islam. Zo'n 17.000 veroordeelde criminelen blijken jaarlijks hun zelfstraf te ontlopen. En dan zijn er nog tienduizenden die hun gerechtelijke boete niet betalen. In totaal zijn er 55.000 mensen geregistreerd die hun straf proberen te ontlopen. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie vindt dat onervaarbaar. Dat zijn de mensen die bij de haling te hard rijden. Dat zijn mensen die een autokraak plegen, die een drugsdelict plegen. Maar er zitten ook mensen bij die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd. Dat is een klein aantal, maar die zijn er wel. Dat kunnen dus we in het hele geval levensdelicten. Maar er zijn ook mensen die betrokken zijn geweest bij seksuele misdrijven. En er zijn ook mensen die betrokken zijn bij, bij geweldsmisdrijven. Is het uit te leggen dat we in Nederland een voetbalstadion vol hebben... met mensen die eigenlijk nog hun straf moeten uitzitten... dan wel een boete moeten betalen? Nee, dat is niet uit te leggen. Daarom ga ik er ook wat aan doen. Wat gaat u doen? Uh, het mensen moeilijker maken. Zorgen dat ze niet uh, al te makkelijke rijbewijzen of een identiteitskaart of een paspoort kunnen krijgen. Uh, zorgen dat ze minder makkelijk gebruik kunnen maken van diensten van de overheid. Als ze nog een straf over hebben staan. zelfstraf, taakstraf, boete. Klassiek is natuurlijk uh, het verhaal dat mensen op reis gaan en dan bij de douane blijkt dat ze nog een uitstaande boete hebben. Stelt u zich zoiets voor? Ja, maar dat is, dat is dus. Uh, dan, dan is het een beetje van toeval afhankelijk of mensen op reis gaan met onder hun eigen identiteit. of uh, met een paspoort wat ze nog hebben. en dat ze toevallig worden gecontroleerd hè, als je binnen Europa reist. Die, die gevallen die zijn er natuurlijk ook. Maar ik stel me ook voor dat uh, als je straks komt omdat je ergens heen moet.. En je moet uh, gebruik maken van je burgerservice nummer. En je moet bij de overheid je rijbewijs verlengen. Of je moet uh, je, uh, je paspoort verlengen. Of je identiteitskaart aanvragen. En al dat soort situaties. Er zijn nog wel meer voorbeelden denkbaar. Dan zullen we het iets moeilijker moeten gaan maken voor mensen. Om te zorgen dat dit soort straffen ook worden uitgezeten of worden betaald. Is het probleem niet veel meer dat nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan... dat de straf niet direct ten uitvoer wordt gelegd? Ja, dat is ook een probleem. Dus dit is wat we aan de achterkant gaan doen en wat we aan de voorkant gaan doen. We zorgen dat we de termijn tussen arrestatie, berechting en het begin van de straf... dat die ook aanzienlijk gaan verkorten. Dat is waar de minister mee bezig is met zo spoedig mogelijk. Hè. Zorgen dat mensen die een autokraak plegen dat ze binnen twee weken op bij de rechter zijn... en dan meteen hun straf kunnen uitzitten. Dat zijn ook bewegingen die aan het maken zijn. Dus aan de voorkant snel berechten, snel straf uitzitten. Maar aan de achterkant hebben we natuurlijk ook nog wat mensen in bestand zitten. En daar moeten we ook wat aan gaan doen. Je kunt als voorbeeld ook hebben bijvoorbeeld Amsterdam. Die allerlei systemen van de gemeente aan elkaar gekoppeld hebben. Dat als mensen een uitkering vragen. Dat ze dan geconfronteerd worden met het feit dat ze nog een zelfstraf moeten uitzitten. Dus daar een beetje slim mee omgaan kan betekenen dat we dat veel te grote aantal bijvoorbeeld van 6.500 mensen die al drie jaar of meer in het systeem staan... dat we die aanzienlijk kunnen terugbrengen. Nou, daar gaan we aan werken. Wat stelt u zich ten doel? Wat is haalbaar? Nou, ik denk dat je dat aantal van, van 50.000 bij 10.000 moet terugbrengen. En dat je ook moet proberen die 6.500 die al langer dan drie jaar in het systeem staan... om die ook nog te vinden. Staatssecretaris Teve van Veiligheid en Justitie... in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond. Zometeen na half zeven avondspits van WNL, Joost Eertmans. Goedenavond Joost. Ja, dat, dat onderwerp van TV, dat, ik dacht dat is wat voor jou of niet? Ja, dat, daar heeft TV al het gras voor mijn goede voeten weggemaaid. Dus dat, dat is misschien wel iets leuks voor een volgende keer. Nee, ik, We gaan zo praten, Lucella, over de griepprik. Want bij, mij, bij mij in de studio zit een huisarts die al 15 jaar strijdt tegen de waanzin van de griepprik. Zijn naam is Hans van der Linden en ik ben het geheel met hem eens. Het is zakkenvullerij, de griepprik. En vooral de farmaceutische industrie, die vult echt zijn zakken mee. De griepprik helpt alleen de pillenindustrie. Dat zeg ik, want er worden weer 3 miljoen mensen opgeroepen in deze tijd... om naar de arts te komen voor die griepprik. De lijnen staan open hier in Capelle. Mensen kunnen bellen op 0800 1121 om hun mening te laten horen. Dat kan ook via Twitter. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans is prima. We zijn er tot zeven uur vanaf half zeven. Zo direct naar het NOS Journaal.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 Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa. In Skiscirkel Saalbach Ginter Leogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk, je doel bereikt. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De flitspaal in Voorschoten, waarbij afgelopen weekend een explosief ontplofte... was een dag eerder ook doelwit van Vandalen. Er stonden veel mensen bij de paal met iets dat op een slijptol lijkt. En zo blijkt uit verklaring van getuigen. De politie vraagt mensen die in het weekend of eerder verdachte personen... bij de flitspaal hebben gezien, om zich te melden. En in Egypte zijn twee politieagenten veroordeeld tot zeven jaar cel. Vorig jaar sloegen ze een activist dood. Dat was een van de incidenten die leidde tot de massaprotesten... tegen het regime van president Mubarak... Volgens de rechtbank hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag. Moord werd niet bewezen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Marco Hoef. Met op veel plaatsen opklaringen. Dat blijft een flink deel van de avond en nacht ook het geval. Laat in de nacht neemt van het zuidwesten uit de bewolking wel weer wat toe. Maar dat is allemaal vriendelijke bewolking. Neerslag zit er voorlopig niet in. Minimumtemperatuur tussen 4 graden in Groningen en 7 in Zeeland. Morgen dan in het noordoosten nog wel zonnige periode... maar van het zuiden uit wordt de bewolking dikker... en de meeste wolken vinden we in het zuidwesten en westen van het land. Opnieuw geen neerslag, dat valt dus mee, maar ze hinderen de zon wel. En temperaturen liggen vrij hoog, 14 tot 16 graden wordt het. Maar omdat er een stevige zuidoostenwind staat, voelt het misschien wat minder zacht aan. Dat gaat de dagen die volgen wel anders worden, want vrijdag, zaterdag en zondag staat er amper wind. Dan hebben we perioden met zonnen en is het droog en ligt de temperatuur tussen 15 en 17 graden. ABB Verkeersinformatie, het aantal fiets neemt gestaag af. Het zijn er nu nog 19 en een paar dingen vallen op. Een ongeluk in de staart van de avondspits op de A2. Den Bosch naar Eindhoven. Bij knap het Vught drie rijstroken zijn dicht. Er is een vrachtwagen bij betrokken. We zaten tussen knop het Empel en knap het Vught 4 kilometer. Op de A10 voor de Compton 5 vijf kilometer na een ongeluk eerder vanavond op de A10 West... Op de A50 Arnhem-Ost tussen heter en knap het Ewijk 5 kilometer. Dus die file die is wat minder lang dan een half uur geleden. De A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens nog altijd 6 kilometer file. vanwege werkzaamheden in Duitsland. En op de N211, de weggroep van Holland naar Den Haag. is het vastgelopen vanwege haperende verkeerslichten. Tussen Quinshul en de aansluiting met de A4 staat 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Prik of geen prik, de griepprik helpt alleen de pillenindustrie. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten over de griepprik. Bel WNL, 0800 1121. Een hele goede avond en van harte welkom bij Avondspits... Zijn u of uw ouders alweer opgeroepen voor de gratis griepprik? Drie miljoen Nederlanders doen het ieder jaar. Maar heeft de griepprik eigenlijk wel nut? Nee, luidt het antwoord. Het artsenblad Medisch Contact heeft samen met het toonaangevende geneesmiddelenbulletin uitgebreid onderzoek gedaan. En geconcludeerd dat voor de werkzaamheid van de griepprik geen enkel bewijs bestaat. Het lijkt erop dat we met z'n allen in de angstgreep worden gehouden van de farmaceutische industrie. Uw huisarts verdient er leuk aan, de pillenindustrie verdient er ook heel erg leuk aan. Zo'n 100 miljoen gaat erom in het vaccinatiecircus. Terwijl het effect ervan dus nergens kan worden aangetoond. De griepprik helpt alleen de pillenindustrie. Bel WNL 0800 1121 ja, bent u opgeroepen zelf om naar de huisarts te komen? Of misschien uw ouders uh, zijn die opgeroepen? Bel het, uh, bel het door. Op 0811 21, de lijnen staan open. Twitters, uh, u kunt blijven twitteren. En dat kan via hashtag WNL. Ik probeer ze allemaal hier live voor te lezen in de studio. Uh, dat kan ook via hashtag Avondspits of hashtag Eerdmans. Wat u wil. Uh, Dodo Lex dat. Uh, die zegt Eerdmans, de griepprik voorkomt de influenza niet. Maar zorgt er in het beste geval voor dat je er minder last van hebt. Uh, nou, bij mij in de studio is aangeschoven Hans van der Linden... Huisarts in Kapel aan de IJssel, zeg ik erbij. Hans van der Linden, goedenavond. Dank je. Welkom ja. in de studio. Uh, jij, u strijdt al 15 jaar tegen die griepprik. Uh, ik zou zeggen, waarom eigenlijk? Want u kunt er juist geld aan verdienen. Ja. Maar ik denk niet dat dat het, uh, het primaire doel van een huisarts is. Ik denk toch dat het belang van de patiënten voorop staat. Ja, in die 15 jaar uh, had ik een functie. Ik was lid van een college dat moet oordelen over de wetenschappelijke waarde van uh, de nascholing van huisartsen in Nederland. En daar zat dit in mijn portefeuille. En uh, ja, al die tijd viel mij zo geweldig op Dat komende gebrek aan, aan voldoende wetenschappelijke onderbouwing. En dat voortdurend pushen van de farmaceutische industrie om steeds meer mensen uh, te, te, te vaccineren, onder die doel doelgroep te laten brengen. En nog steeds ontbreekt uh, elke uh, onderbouwing en uh, gezaghebbende bron in mm -hmm. het buitenland, Engeland, Amerika. Ja, wordt het eigenlijk in het buitenland gedaan? Op die massale schaal zoals dat in Nederland gebeurt met de griepprik? Uh, heel wisselend. Uh, in Amerika probeert de farmaceutische industrie uh, te betogen dat iedereen elk jaar moet worden ge ge gevaccineerd. En daar is het dus ook, take your flow, uh, uh, 29 dollar. Grote advertenties in de krant. En, uh, in andere landen zijn ze veel terughoudender. Het is heel wisselend. In Polen uh, wordt helemaal niet gevaccineerd. En nee. daar zijn uh, niet meer... Uh, nee. Dat bleek ook uit het onderzoek van Maurice de Hond. Die, die heeft, heeft 15.000 mensen zeg maar, geonderzocht. En daar, die wel en niet een griepprik hebben genomen. Dat bleek dus uit dat mensen met griepprik eh, 26% kans ziek, ziek zijn geworden. En de groep die niet een griepprik heeft genomen maar 23%. Dus ook daaruit zou blijken dat het inderdaad heel weinig nut heeft. Zegt u nou eigenlijk ook als huisarts het heeft helemaal geen zin? Of zijn er wel voordelen van de griepprik te bedenken? Uh, de vraag is op een gegeven moment of je een massale griepcampagne moet doen. Daar moet je de voordelen tegen de nadelen afwegen. Er zijn bijwerkingen. Uh, uh, mensen kunnen echt heel vermoeid zijn. Hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid. Uh, verlies van eetlust, spierpijn, gefrichtspijn. Uh, daartegenover moet natuurlijk keihard aangetoond zijn dat het winst is. Want we praten niet over zieke mensen die we behandelen. We praten over kerngezonde mensen. En die gaan we zeggen, je moet een prik krijgen. Dan moeten die mensen toch zeker zijn dat het onomstotelijke bewijs geleverd is, dat het op een gegeven moment de voordelen ver uitsteken steken, stijgen uh, boven de nadelen. Ja. Nou, dank u, dank u Hans van der Linden. U blijft hier in de studio aan tafel zitten. In de arena is inmiddels ook toegetreden Ted van Essen uh, via de telefoon. Uh, Ted van Essen is huisarts in Amersfoort. Hij staat ook wel bekend onder de naam Dr. Ted. Uh, onder andere bij Omroep Max. Uh, meneer Ted van Essen, goedenavond. Goedenavond. Nou, u bent gepromoveerd op een onderzoek naar de verbetering van de influenza vaccinatie in Nederland. U bent dus groot voorstander van de griepprik, mag ik aannemen? Dat klopt. En wat zegt u tegen ons hier in Capelle aan IJssel? Die zeggen het nut is totaal niet aangetoond van die griepprik. Ik heb helemaal niet met u mee kunnen luisteren, oh. dus ik weet niet wat u gezegd heeft. Maar ik weet wel dat de, de Wereldgezondheidsorganisatie het adviseert. De Gezondheidsraad het adviseert. Het Nederlands Huisartsgenootschap het adviseert. En dat er nu een paar wetenschappers zijn die iets anders zeggen. Ja. Maar... Uh, die dingen moet je dus tegen elkaar afwegen. Met mijn gezond verstand zeg ik... de eerste categorie die u noemt is betrokken en heeft belangen... en de tweede categorie, de wetenschappers, hebben dat niet. Dus nou, lijkt dat lijkt me het dat beter. Dat is inderdaad het, het heel vervelende van de discussie... dat mensen beschuldigingen uiten... en dat anderen die die beschuldiging daar zich toe krijgen... zich dan moeten uh, onschuldig moeten verklaren. Uh, en dat is, dat, bedoel, dat is heel lastig om te bewijzen dat je niet schuldig bent. Okay, dan is... De omgekeerde ja. wereld... In de hele rechtspraak ook dat je uh, moet aantonen dat je niet schuldig bent. Maar meneer Van Essen, dan kijken we naar de wetenschappers. Dat lijkt me heel gezond om te doen. Die blijken aan te tonen dat de Griepprik nauwelijks, nauwelijks effect heeft. Dat Wa ben ik dus niet met u eens. U citeert selectief uit uh, de mening van een aantal wetenschappers. De hele massale rest van de wetenschappers die zegt het tegendeel. En dat is een lastige discussie voor de gewone luisteraar om die te voeren. Maar uh, binnen de wetenschappers is dit onderwerp inderdaad in discussie en zijn er verschillende. Van mening over. Hans van der Linden, huisarts. Ja, dit beeld wat hier opgeroepen wordt, uh, klopt simpelweg niet. Uh, de uh, Wereld Health Organization, daar is al lang blootgelegd dat daar uh, verstrengelingen zijn. En ik denk dat we deze discussie van Zwarte Pieter niet moeten voortzetten. We moeten ons gewoon puur uh, beperken tot wat is wetenschappelijk vastgelegd. En zelfs iemand als Oosterhuis zegt... Maar nee. Even kan even ja, nou Even de zin afmaken. Dat er verstrengeling is en dat is dus niet aangetoond. Nee, maar, aangetoond. maar e dat even de zin onjuist. Nou, even de zin afmaken die u... Zelfs iemand als Oosterhuis schrijft in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Nee, het is inderdaad niet aangetoond de werking. Nou, dan zijn we toch klaar. En ik verwacht van een collega huisarts als, als allereerste dat hij zegt... als we over preventieve geneeskunde praten... dan moet het met de hoogste graad van bewijs moet het onomstotelijk zijn aangetoond dat het werkt. En op het moment dat ja, zelfs een, een huisarts daarvan afwijkt... dan denk ik, ja, dan kunnen we het beter stoppen. Meneer Van Hesse. Ik ben een huisarts, maar ik heb ook een richtlijn van het Nederlands huisartsgenootschap waar dit in staat. Dus ik zeg dat niet. Nee, dat zegt de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Dat dit voldoende bewijs is om mensen die vaccinatie te geven. Het probleem is namelijk dat je niet dat onomstedelijke bewijs kan aandigen, kan uh, bewijzen, geven. Omdat een dergelijk bewijs niet meer te leveren is. Omdat het niet toegestaan is om dit soort onderzoek met placebo te verrichten. Maar, plus, maar Maurice de Hond heeft in feite gewoon representatief onderzoek verricht. En die heeft gezegd, nou we gaan er gewoon eens kijken achteraf. Wie heeft er wel of niet, wie is er ziek geworden met de griepprik? Ja, en daar blijkt het, toch het, heel duidelijk uit dat het helemaal geen effect heeft gehad. Heel leuk. Dus dit, dat, is dan, dat heet dan zogenaamd observationeel onderzoek. Dan kijk je wat er in de praktijk gebeurt. En als iemand dus aantoont, is een keer dat dat niet duidelijk bewezen is, dan gelooft u dat. En wanneer er heel veel andere onderzoeken zijn, hè, want er is echt een massale literatuur van 20 jaar over waarbij... het hij is aangetoond dat het wel helpt, dat het dan opeens onbetrouwbaar. Ja. Blijft u aan de lijn als u luistert, want 21 nummer is het om hierin te breken op de discussie. Wilt u meedoen? 21. het kan even heel erg druk zijn, want hangen mensen aan de lijn? Dan kunt u het over een paar minuten weer gebruik, uh, proberen. Ik probeer even een mevrouw, mevrouw erbij te halen in de discussie. Mevrouw Joy Wertmuller van Elg uit Den Haag, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik uh, wilde uh, zeggen dat ik zelf altijd wordt opgeroepen om een pick te halen. Bij mij is het nooit uh, gebleken dat hij mij heeft geholpen. Ik ben er dwars ziek geweest, steeds. Ik, ben, uh, ik heb zelf een, een, een astma, vandaar dat ik die uh, vaccinatie altijd krijg, oproep. Ik kan u vertellen, dat als je vlierbessen-extract neemt drie keer per dag, dan helpt het wel. Stukken nou, beter. Dit klopt. Kijk even naar. vaccinatie. Dat helpt vlierbessen. En is dat het... is een dubbelblind onderzoek. Is daar is dat bij bewezen? Is het door dubbelblind onderzoek bewezen dat uh, vlierbessen extract wel helpt? Griepvaccinatie dus niet. Nou, dank, dank u zeer. Uh, dat, dat nemen we mee. Vlierbessen dus, voor luisteraars die, die last hebben de, in plaats van de griepprik. Suzy Freak zegt alleen prik voor hart. En longpatiënten, pillendraaiers krijgen genoeg. Kijk maar met zelfzorg. Kilsnoepjes, wat nog gewoon drop is. Uh, Gabriel Juursema zegt... Ja, nog het individu, nog de maatschappij heeft baat bij een betere arbeidsparticipatie. Dat weet iedereen. Uh, Peter Klein uh, en het RIVM. Wanneer wordt de gezondheidswijsheid monopolist uh, Coutinho eens aangepakt? Daar praten we zo nog even do over door, Peter. Over die belangenverstrenging. Uh, mevrouw Sleurholz uit Baren. Goedenavond. Uit Haren. Uit Haren. U. Ja, u spreekt met allemaal geen Sleurholz. In Haren. S ja, gaat u gang. Ik heb hem al te pakken. De griep? Ja, nee. Oh. <laughs> De ik prik? Ik heb het hele, hele jaar geen griep gehad, uh, ik ben gezond, ik probeer gezond te leven, uh, mijn hele familie bestaat uit huisartsen, uh, ik ben 65 geweest, dus ik krijg hem gratis. Ja, en helpt het? Ja, volgens het... mij, nou ja. U, nou ja. U, u bent er niet ziek door, zegt u? Nooit. Niet geweest. Ik heb er geen last van, van die prik. Helemaal niet. En hij heeft mij het afgelopen jaar weer gevrijwaard van griep. Nou, Dat dank u zeer. Me. We gaan even gauw wat meer bellen, want er wordt veel gebeld. Meneer Blom uit Krimpanijsel. Wat vindt u van mijn stelling? Griepprik helpt alleen de pillenindustrie. Inderdaad. Helemaal mee eens. Ik uh, kan alleen zeggen van, ik, heb, ja, ik ben geen wetenschapper. Ik heb maar gewoon LTS gehad. Ik heb mij eigen aardig op kunnen werken. We hadden een vrij grote werkplaats waar ik een hoop mensen had. Op een gegeven moment in de CAO opgenomen dat mensen boven de 50 mochten gratis de griepprik gaan halen. Nou, je begrijpt wat er gebeurt. Sommige mensen boven de 50 maakten daar gebruik van, stond in de CAO. En tot mijn verbazing, die mensen waren juist ziek. En die kregen de griep. Dus ik heb na twee jaar zo even aangekeken. Ik heb toen mijn directeur geadviseerd, kapte ermee. Het kost je alleen maar geld. We gaan vrije uren geven en degene die de griep haalde, die waren juist met de griep ja. thuis. Aha. Dat was mijn commentaar erop. Nou, zeer bedankt met de Blou uit Krimpen. We gaan erop doorpraten met twee huisartsen. U hoort het. We hebben een huisarts die al 15 jaar strijdt tegen de griepprik eh, luisteraars. En Ted van Essen, dokter Ted eh, Uit Amersfoort die is zeer voor de griepprik. Heeft er ook onderzoek naar gedaan, beweert dat het allemaal onzin is dat het effect niet zou kunnen worden aangetoond. U kunt meedoen aan dit debat 0800 1121. Kan ook via Twitter, hashtag WNL. Dat doet Wim Dorsman, die zegt voor bekende risicogroepen is het oké. Okay, de rest is onzin. En Toon Nijzer zegt, interessante vraag: wie verdient er aan vaccinaties? Industrie, natuurlijk. Maar daarnaast ook de mensen bij het RIV of de Gezondheidsraad. Uh, meneer Van Essen, uh, huisarts dus in Amersfoort. Ik had het over die belangenverstrengeling, uh, maar als u ziet dat het, de RIVM doet ook onderzoek, maar die zijn rechtstreeks adviseur van de minister van Volksgezondheid. Dat is toch een vorm van belangenverstrengeling? Het RIVM is het ministerie, dus dat is één organisatie. Nou, kan het is een Rijksinstituut. Te zien. Ja. Het is niet het ministerie volgens mij, het is een Rijksinstituut. Het is, het is het onderdeel van het ministerie, ja. Maar ze adviseren en doen tegelijk onderzoek wat het moet aantonen. Dat is onzin, ze doen helemaal geen onderzoek om dat moeten aan te tonen. Dat wordt op andere plekken gedaan ter wereld. Het RIVM doet geen onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin. Dat is opmerkelijk, want ik heb het zelf gezien. Oké, okay, nou, stuur hem maar op, ik heb het nog nooit gezien. Oké, okay. maar u beweert dus dat er op geen enkele manier een, een, een industrie baat kan hebben... Hè? Nou, natuurlijk hebben ze de baat bij mij, dat ze dat ook actief willen promoten... dat die griepprik blijft bestaan. Want dat vind ik het punt wat we nog steeds boven de markt hebben hangen hier. Ik ben niet de industrie, dus ik weet niet wat de industrie voor drijfveren heeft. Maar het gaat hier hierom of degene die de overheid adviseren... dat onafhankelijk doen vanuit hun eigen kennis en eigen verantwoordelijkheid... of dat ze, zoals u ook weer uh, beweert... dat ze worden gedreven door financieel belang van de farmaceutische industrie. En dat bestrijd ik ten ene male. Dit zijn deskundigen die de overheid adviseren die dat doen... omdat ze vinden dat de overheid een goed advies moet krijgen. Dat nou dat is misschien meneer Van der Linden hier in huisarts wil er op doorgaan in de studio? Daar is wel iets op af te dingen. De belangenverstrengeling van uh, Oosterhuis, daar zullen we het verder niet over hebben, die is voldoende uit de doeken gedaan. Uh, de ja, belangenverstrengeling van even In de Tweede ik, ik, Kamer is die verdedigd door de minister... Ik? en daar is hij uitgekomen dat die belangenverstrengeling er niet was. Dus u geeft nu weer zomaar eventjes iets als bekend, als waarheid... terwijl in de Tweede Kamer drie uur over gedebatteerd is... en is gebleken dat die verstrengeling er niet was. Meneer Van der Linden, uh, oké, okay, dank u, meneer, meneer Van der Linden, gaan even door. Meneer Oosterhuis Trouwens, die heeft gewoon aandelen met de bedrijven... die alle belang erbij had, vorig jaar... dat de Mexicaanse griep verkocht werd. Uh, Cortino is iemand die op een gegeven moment... zijn hele aidsonderzoek in het verleden is... door de industrie betaald. Uh, hij heeft groot belang... om op een gegeven moment dat, uh, die goede relatie goed te houden... voor nu en vooral ook in de toekomst. Uh, daar is absoluut een, een, een, een belangenverstrengeling. En wat een heel andere categorie van mensen is... dat zijn dat in de publieke discussie... mengen zich nu commissieleden... die in het verleden verantwoordelijk waren... voor de vaccinadviezen die nu onder vuur liggen. En uh, deze mensen, die uh, zou je zeggen, stellen zich open voor nieuwe analyses, die in binnen- en buitenland breed gedaan zijn. Het is niet zo dat een klein clubje mensen opstaat. De meerderheid van de mensen gelooft hier absoluut niet meer in, aan artsen. En dan krijg je op een gegeven moment nu polemieken, die meer imponeren als de hakken in het zand, dan openstaan voor nieuwe evaluaties. En ik ben dus bang dat de angst voor reputatieschade momenteel de discussie aan het domineren is. En dat, dat geldt ook, ook voor collega van Essertroons, die zeer ver is meegegaan da daarin. Meneer ja, ik... Van der Lind, er is een vraag voor u. En die komt op, uh, op lijn drie binnen van Harry van der Tuin uh, uit Amsterdam. Uh, meneer, van der Linde, meneer Van der Tuin, goedenavond. Goedenavond. U heeft een vraag voor huisarts uh, hier in de studio. Ja, ik, ik vind het, uh, in het in het kader van, van, van alle dingen die gezegd zijn. Uh, de medische industrie die bestrijdt vuur en te zwaard... Het uh, gebruik van homeopathische middelen, zoals bijvoorbeeld EGNF-fors tegen griep... en wat de mevrouw zei, vlierbessen uh, dingen. Dat wordt te vuur en te zwaar bestreden. En dat wordt keurig ook onderstreept door, uh, door allerlei commissies... die daardoor natuurlijk ook hun redenen voor kunnen ma hebben. Ja. Maar uh, dit kan dus gewoon... Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Komt u even tot uw vraag, want wat is de vraag voor, voor huisarts Van de der Linde? De vraag is waarom, waarom, waarom uh, homeopathie te vuren zwaar bestreden wordt... terwijl dit helemaal niet bewezen is en wel gewoon mag. Meneer Van der Linden? Ja. Uh, ik heb geen verstand van homeopathie, dus ik kan deze vraag niet beantwoorden. Die vraag kan niet, meneer Van Essen? <laughs> huisarts Van Essen? Ik doe, ik doe ook niet een homeopathie, maar de bewijskracht uh, van dat soort studies... Het is inderdaad heel mager, nee. dus ik denk okay. dat dat waar is waar. Mevrouw Thiemen uit Selhem. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil even zeggen, ik ben nu 73. Ik heb nooit de griepprik opgehaald. Ik heb last van COPD, maar ik heb nooit de griep. Of een klein beetje, maar dat gaat vanzelf over. Ja, dat is inderdaad waar, waarmee ga je naar de huisarts, hè? want dat blijkt ook nogal uh, te verschillen. Maar echt de ja. griep? U zegt, ik heb nog nooit griep gehad en ik hoef ook geen griepprik. Nee, ik hoef niet uh, griep uh, ingeënt te krijgen terwijl ik er geen last van heb. Oké, okay, zeer bedankt. Meneer Van Essen, huisarts Ted, dokter Ted, moet ik zeggen, uh, u moet er vandoor geloven. Ik heb nog één vraag eigenlijk aan u. Vindt u nou de, om de hele discussie die ook hier vanavond plaatsvindt... van heeft de griepprik wel of geen zin nou niet dus echt aantoonbaar te worden onderzocht... door een onafhankelijk onderzoek hè, uh, dat we met z'n allen kunnen steunen? Want dit blijft het heen en weer bakkeleien... waar mensen eigenlijk die 3 miljoen Nederlanders geen steek mee, mee opschieten. Ja, dat is uw, uh, zoals u er tegenaan kijkt, en sommige anderen. Het merendeel van de deskundigen is overtuigd van de werking van die griepregelen. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld. En uh, die hoeven dat niet te onderstrepen met een serie uitspraken over, uh, onge uh, ongefundeerde uitspraken over belangenverstrengeling. Maar ik, er is niets op tegen om het nog eens een keer uit te zoeken. Alleen het hoogste bewijs van zo'n... Onderzoek met placebo, dat zal nooit worden toegestaan in Nederland... en nergens in de wereld, dus dat bewijs krijg je nooit. Oké, okay, dank u zeer. Hans van der Linden wil erop reageren. Collega Van Essen die zegt op een gegeven moment... in navolging van de farmaceutische industrie... een goed onderzoek zoals het gedaan zou moeten worden, kan niet meer. Dat is ethisch, dat wordt niet uh, geaccepteerd door medisch-ethische commissies. De redenering daarachter is dat ze zeggen... het is op een gegeven moment, omdat we weten dat het inmiddels helpt... is het niet meer ethisch om een de helft van zo'n onderzoekspopulatie... bloot te stellen aan placebo. Placebo. Maar het aardige is, het is dus niet bewezen. Het is van geen kant bewezen. Dus we kunnen weer open en vrij een onderzoek doen. En wat er nu gebeurt is dat zij een hoorden voor hoorden vooral geen onderzoek doen. De farmaceutische industrie heeft dat onderzoek ook heel bewust nooit gedaan. En tot een lengte van dagen doorgaan en hopen dat er een beter vaccin komt. Een volstrekt onacceptabele propositie. De grieprik helpt alleen de pillenindustrie. Dat is mijn stelling. U kunt bellen. 0800 1121. Uh, tot 7 uur zijn we erover uh, bij u hier in Avondspits. Uh, Joost zegt onderzoek de hond valt precies uh, in die categorie van bewijs waarvan En zegt dat die onvoldoende is. Hella Kuiper zegt ik denk dat Waldecker daar gelijk in heeft. Griep komt van tocht in de linkse kerk. Dat uh, kunnen we ook stellen. En Stan van Eck zegt het is tijd voor de prikstop. Hij zegt gezond nu huisarts redeneren. Ik word er beter van. De patiënt wordt er niet ziek van. Zie ook uh, www.gezondnu.nl voor een prikstop. Uh, Peter Tieleman uit Oosterbeek, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben een uh, kerngezonde man van die... Vorige week, wel een paar weken geleden, ben ik zestig geworden. En ineens zie ik een brief op mijn mat waarin ik opgeroepen word. Ik geloof best dat zo'n prik helpt voor menig een. Maar het zou handig zijn als even uitgezocht werd of die ook van toepassing is voor, voor ja, kerngezonde mensen. Uh, ja. Zoek een ander selectiecriterium lijkt mij wat wat is. Dank u zeer. U bent een beetje moeilijk te staan door de snelweg waarop u rijdt. Maar inderdaad, het toonaangevende blad Geneesmiddel heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Die zegt het heeft alleen wel wat zin voor de mildheid van de griep. Maar het voorkomen ervan is echt onzin. Dat werkt totaal niet met die griepprik. En daar hou ik mij hier aan vast. Harry Burgers uit Amstelveen is het niet met mij eens. Goedenavond. Ja, voor mijn 65ste. Kreeg ik nooit een griepreek? Het wel. En van tevoren had ik dus elk jaar de griep en daarna nooit meer. En als het uh, niet meer doorgaat, dan uh, wil ik zelf uh, uh, betalen voor een griepreek. U wilt ervoor betalen, net zoals dat in Amerika, Amerika gebeurt? gebeurt. Ja, ik wil er graag dan voor betalen. Want uh, uh, ik heb vroeger ook of nog de kenkoers gehad. Dus uh, uh, ik heb er alleen maar groot voordeel bij. Dat nou, is mijn ervaring. U gelooft in de Griepprik en daarom blijft u hem gebruiken. Mevrouw Henny Algera, goedenavond. Ja. Gelooft u in de Griepprik? Nee, helemaal niet. En ik, ik vertel ook iedereen uh, waar ik sport en alles van. Jongens, niet uh, gaan. Uh, ik ben. Toevallig boven de 60 en ik krijg hem dus elk jaar ook uh, zogenaamd, uh, kan ik hem krijgen, gratis. Ik vind het verschrikkelijk dat al die gezonde mensen die brieven krijgen en daar uh, dus in de verleiding komen. En eigenlijk het doen omdat er dus staat van u hoort bij die doelgroep. Ja. En dat allemaal als een schapen uh, gaan ja. allemaal... Het is verschrikkelijk. M mijn ouders hoorden er ook bij, die worden ook jaren dag opgeroepen. Die gaan ook. De huisarts heeft toch dat gezegd, natuurlijk. Als de huisarts precies, zegt kom langs, dan, dan doe je dat. Uh, maar het ja. helpt dus bijna, het helpt dus vrijwel niet. Het helpt niet. Ik heb uh, 25 jaar in de apotheek gewerkt. En tien jaar bijna in een, een dokterspraktijk. Het is echt een De mensen belden op van waarom heb ik griep? Ja. Want ik heb de griepprik gehad. Nou, dank u zeer mevrouw Henning voor uw mening in de, de avondspits. Meneer Teunis heeft ook een vraag voor onze huisarts in de studio. Meneer Teunis uit Haarlem, goedenavond. Ja, goeiedag. Ik even een vraag. Waarom zijn er eigenlijk twee verschillende griepprikken in de handel? Ik kan me nog herinneren dat uh, de, ik dacht uh, de mensen van de regering in Duitsland, en met name de booskansleren, een andere grieprik heeft gekregen dan de normale uh, burger in Duitsland. En dat is in dit land precies hetzelfde geweest. Waarom er zijn er ja. twee verschillende, verschillende grieprikken, Meneer Van der Linden. Nou, de jaar... Mexicaanse griep waren twee fabrikanten, die hadden twee verschillende soorten. En voor de rest is er elk jaar is er een andere soort uh, griep. Want elk jaar wordt er rekening gehouden met andere stammen. Dus elk jaar hebben we sowieso een andere soort griep. Vorig jaar hadden we op een gegeven moment twee soorten door elkaar heen. En dat had met productie te maken. Oké, okay, meneer Teunissen, dat is het antwoord op uw vraag. Jean-Pierre Lauw zegt, griepprikken is een placebo... en we betalen voor de geloofwaardigheid daarvan. Nou, dat is precies wat wij eigenlijk hier betogen vanuit de studio. Uh, meneer Teunissen uit Haarlem heeft die vraag gesteld. Klaas Hoekstra uit Nijkerk. Ja. Ik heb één keer in mijn leven heb ik een griep, een antigriepinjectie gehad... dat was in 1977. Ik werkte in een psychiatrisch verpleeghuis en toen was het verplicht. Ik heb daarna dus twee weken in het ziekenhuis gelegen... in Trihotel in Leeuwarden om het er weer uit te krijgen... Dat noemde ze een, ja, een soort steriel abscess had ik toen. Mijn arm zat helemaal stijf. En ik begin dachten ze dus ook nog dat het in de spieren zat. Dus de fysiotherapeut heeft het helemaal door mijn arm heen gemasseerd. En met drein hebben ze het er weer uitgehaald. Dus ik mag van mijn leven lang geen antigriepinjectie. En ik voel me er veel nou, dus, 68 jaar ik voel me er heel goed bij. Oké, okay, nou dit is een duidelijk verhaal, een, een, een, een interessant verhaal. Want dat zeiden we al eerder, er zijn ook bijwerkingen, meneer Van der Leen. Is het nou hoeveel procent van de mensen die griep griepelijk haalt, krijgt dit, dit soort bijwerkingen? Uh, het het griepbulletin heeft daar een keurige uh, inventarisatie van gemaakt. Uh, de milde verschijnselen zijn tot 10 procent. En, en de, de ernstige verschijnselen zijn zeer, zeer zeldzaam. Maar, nogmaals, daar geldt ook voor. Als je een ernstige verschijnselen kunt hebben, dan moet het des te meer reden om daar een onomstotelijk bewijs van de voordelen te hebben. Oké, okay, we gaan naar mevrouw Vink uit Amsterdam. Ja, hallo. Hallo, zegt u maar. Ja, hallo. Nou ja, goed, ik, ik, wil, ik vind, ik hoor zoveel, een beetje agressie en van die wetenschap, de deugd allemaal niet, en, en oplichterij en al die, die kanten. En dan denk ik, goh, je moet toch ook een beetje vertrouwen nee. hebben, wij zijn geen dokters. Nee. Ik ben 78. En ik heb hem elk jaar gehad. Ik zal het afkloppen, maar ik heb nog nooit die griep gehad. Wel. Maar we willen toch weten of je ergens voor naar de dokter gaat wat zin heeft? Je gaat toch niet ergens achteraan lopen wat geen effect heeft? Maar ik loop helemaal niet ergens achteraan. Ik laat me goed voorlichten. En je luistert naar mensen. En het is nou eenmaal in deze tijd... Dat hebben we vroeger gehad met kinkhoes en met... Ik heb drie kleinkinderen, die zijn allemaal ingeënt... en ik hoop ja. dat ze daar baat bij hebben. Volum. Nou, dat is in ieder geval geruststelling voor u... maar ik denk dat we wat meer moeten weten dan dat. En dat blijkt ook uit de cijfers... dat we niet uh, gerustgesteld kunnen worden door de statistieken. Mag ik u zeer bedanken, mevrouw Vink. Ik wil ook dank uh, zeggen aan, me, aan mijn huisarts... Ik zeg, het is niet mijn huisarts, het is een huisarts... maar wel uit Capella de IJssel. U was hier in de studio, daarom dank u zeer, uh, dokter Van der Linden. En dit was uh, Avondspits voor deze uh, mooie avond. We over de griepik wordt u opgeroepen, denkt u nog eens goed na. Kijkt dus op internet, eh, op wat websites, of het wel of niet zin heeft. Want daarover verschillen nogal de meningen. Echt aangetoond is het niet. Mag ik u danken voor het luisteren en voor het inbellen. We zijn er weer met Avondspits morgenavond hier van WNL. En ik wens u daarom een fijne en prettige avond. En heel graag weer tot morgen. ...dat bestuurders van organisaties lekker in de luwte konden duiken, is voorbij. Rem Radagensjoen op weg naar het nieuws. De werkelijkheid is dat er tientallen jaren lang wanbeleid is gevoerd. Op zoek naar de bron. En nog gênanter is dat deze mensen weigeren het debat aan te gaan. De wereld op uw stoep. Wat raadt u dan aan? Gewoon publiekelijk in programma's als deze... aan de hoogste boom afknopen? Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 De Arena steunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse A-vogel gezondheidsproducten. Zoals hot Hotdrink voor extra weerstand. OT Theater speelt Man of Moods, een muziektheatervoorstelling met Bert Luppes. 26 oktober tot en met 11 december in diverse theaters en het OT Theater. ot-rotterdam.nl. Prijzen winnen, dat vindt u geen kunst? De Nationale Kunstloterij brengt daar verandering in.